Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Op de legerbasis Fort Hood in Texas heeft een militair drie mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. Er raakten 16 mensen gewond, drie van hen zijn er slecht aan toe. De commandant van de basis zegt dat de schutter een man van 34 is die in Irak diende... en werd onderzocht op een posttraumatische stressstoornis. President Obama heeft zijn medeleven betuigd aan de familie van de slachtoffers... en wil dat de zaak tot op de bodem wordt uitgezocht. Chili is opnieuw getroffen door een zware aardbeving van 7,8 op de schaal van Richter. Direct na de beving is een tsunami-waarschuwing voor de kust van Chili en Peru afgegeven, maar die is inmiddels ingetrokken. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het epicentrum van de beving lag niet ver van de plaats waar gisteren een zware aardbeving was. De nieuwe beving zou een naschok van gisteren kunnen zijn. In minder dan een week tijd zijn bij het meldpunt gedwongen verhuizingen in de ouderenzorg 500 meldingen binnengekomen. Volgens de patiëntenfederatie NPCF geven de meldingen een schokkend beeld. Soms horen mensen pas een paar weken voor vertrek dat ze weg moeten. Ook komt het voor dat het nieuwe onderkomen tijdelijk is en na twee jaar opnieuw moet worden verhuisd. Onderzoek van de Haagse Hogeschool heeft uitgewezen dat er geen fraude is gepleegd met tentamens. In februari meldde een journalist van Omroep West dat ICT-studenten jarenlang toegang hadden tot het computersysteem van de school. Zo konden ze tentamenopgaven en antwoorden inzien. Onderzoek door een recherchebureau heeft volgens de hogeschool uitgewezen dat niets is gebleken van fraude. Nederlandse exporteurs verwachten dat de export dit jaar met 11% groeit. De exporteurs zijn positiever over Zuid-Europese landen. Duitsland blijft de belangrijkste handelspartner van Nederland... gevolgd door België, Frankrijk en Groot-Brittannië. Nieuwe afzetmarkten zien exporteurs in China, Rusland en Brazilië. Het weer eerst zonnig, later mogelijk een bui. Het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Dit zijn de files van 3 kilometer of langer in de Randstad. A1 Amsterdam Amersfoort bij Hoevelaken 4 en de andere kant op staat 4 kilometer voor 1 brugge. De A7 vanuit Horen naar Zaandam bij Purmerend staat 2 kilometer. De rechterreis ook is dicht, want er staat een kapotte vrachtwagen. De A8 richting Amsterdam voor het Koenplein 5 en de A9 Alkmaar Amstelveen bij Bothoeverdorp 9 kilometer vanaf Bevenwijk. De A27 vanuit Breda naar Utrecht bij Lexmond 3 en de A28 naar Utrecht bij het het hoevenlaken 4 kilometer. Tot zover de verkeer.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 als uh, mensen mijn stem horen. <laughs> Want ze zijn het meer en meer gewend dat het op de donderdagavond gebeurt. Maar vandaag is het uh, Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen. Jij hebt ook overal verstand Ja, van ik me. heb overal verstand van. Ook van dit uh, nummer trouwens. I Will Follow Rivers. Of I Follow Rivers van Triggerfinger. Maar dat origineel is destijds gemaakt door Likkie Lee. Zo. Goedemorgen Zandvoort. Vandaag, zaterdag 29 maart. Nou, de stem van Don de Grebber hebben we al gehoord. Ja, en we beginnen aan een heel sportief weekend, hè. Ja, ik heb uh, vast van de week voor iets anders op het uh, circuitpark Zandvoort. Dat had iets te maken met idee tot resultaat. En daar zag ik al iets staan van een uh, groot gebouw waarbij ja. de mensen zaterdag of beter gezegd zondag al hun uh, nummers moeten ophalen om ja, okay. daar uh, de, de, de circuit in uh, ja. te gaan doen. Nou, ze zijn er klaar voor, want ik zag de ambulance al op Praathuisplein staan. Dus. Oh ja? Ja. Dus <laughs> de vraag natuurlijk aan onze, gast, aan onze eerste gast of, of, uh, of hij ook meedoet aan de secuuri-run. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat is niet mij, de burgemeester. Uh, Jazeker doe ik mee aan de circuitrun. Ja. Ik weet nog niet welke tijd ik ga maken, maar het weer uh, zit in ieder geval mee. Ja. Dus uh, dat gaat helemaal goed komen, denk ik. Goed. Uh, voordat we met... Uh... En uh, voor de goede orde de 12 kilometer natuurlijk. Uiteraard. Maar voor als we verder gaan, uh, gaan we natuurlijk eerst zeggen wat, uh, wie en wat het uh, programma uh, behelst. Ja. En wie het allemaal verzorgt. He. Dat uh, is natuurlijk hot Hotel Hoogland, waar het altijd gezellig is in de bar. En waar het de moeite waard is om even te komen kijken en een kopje koffie te drinken. En dan kunt u meteen kennis maken met onze gastheer Gert van Kuik. De vriendelijkheid zelfs. Meester schenker van koffie. Uh, dezelfde Gert van Kuik heeft ook de redactie gedaan samen met Gerrie Rutte. De techniek is in handen van Daniel Leffert en de Thomas de Jong, zij regisseren ons ook... zodat we het programma allemaal op tijd kunnen afwikkelen. Ja, dan gaan we vandaag praten. Jij hebt het al een beetje aangekondigd met onze burgemeester, Nick Meijer... over eigenlijk twee dingen. De afgelopen verkiezing... en wat ik zelf ook interessant vind... graag een stukje over informatie, formatie. Wat gebeurt er nu in een beetje de windstilte die er op het ogenblik is? Niet inhoudelijk... Grijpen we, daar kunt en mag u niets over zeggen... maar wel, hoe werkt dat? Hoe is het proces en uh, wie bemoeit zich daarmee? Daarna gaan we praten met uh, ook Zandvoort... die uh, bezig is zijn activiteit uh, uit uh, te breiden. Dat doen we met Els Bruins... Nootje Oliemuller komt langs om te vertellen over wat er vanmiddag op museumpodium gebeurt. En dan krijgen we nieuws en reclame. En ja, wat krijgen we daarna? Nou, dan is het uh, de bedoeling dat we de heren Jeff of Henk of beide aan uh, de tafel krijgen. Jeff of Henk Bluis, uh, de mannen van uh, de bloemenwinkel bovenaan de Haltestraat. In het uh, tweede uur ook aandacht <lacht> voor natuurlijk de, de Runners World uh, circuitrun op 30 maart. Als morgen uh, dan uh, zullen René Wit, of tenminste in ieder geval René Wit van Lus, Champion daar het een en ander over vertellen. En als laatste hebben we dan de kwaliteitskeurmerk voor twee peuterspeelzalen in Zandvoort. Hanni schaft en het opstapje. En daar zullen Patricia Leuven en Leonie de Boer het een en ander gaan uitleggen van hoe dat in elkaar steekt. Maar... Ik denk dat het nu uh, tijd is dat we met uh, onze burgervader even van gedachten gaan wisselen wat jij al zei. Van wat gaat er nu gebeuren met uh, de verkiezingsuitslag? We hebben nu allemaal gestemd vorige week woensdag. Maar ja, dan moet er natuurlijk iets uh, uit gaan komen. En uh, hoe gaat dat nu? Nou ja, ik denk dat het belangrijkste eruit gekomen is. We hebben een nieuwe raad. Althans een raad in een nieuwe samenstelling. Want mm -hmm. er is altijd een raad. En die heeft zich inmiddels uh, geïnstalleerd. En daar wordt aan gewerkt. En de, de, de partijen zijn nu met elkaar onder leiding van een informateur. Dat is meneer Van Kaspel aan het, uh, aan het praten. De informateur praat eigenlijk met partijen en leidt dat proces. En gaat inventariseren wat de wensen zijn. En kijken van uh, wat zou een logische combinatie zijn om een coalitie te gaan maken. Op staatsniveau is het, of was het de koningin die de informateur... Ja verzocht dat te doen. Dat is ook al niet meer. Dat is al veranderd. Ja. Uh, maar op gemeentelijk niveau... wie vraagt... wie eigenlijk? Waarom? Um, wat, je, wat je op gemeentelijk niveau... eigenlijk ziet is dat de grootste partij... meestal het initiatief neemt. Ja. Uh, tenzij in de raad een ander initiatief wordt overeengekomen. Dat kan. Je ziet uh, een zachte tendens dat als de grootste partij dat niet doet. Dat dan er een soort raadsbesluit of raadsmotie komt om die partij in de lead te laten zetten. Dat kan. Dat kan. Mm -hmm. dus, uh, er is ook niks over afgesproken. Het is een uh, soort ongeschreven uh, recht of regel hoe je dat organiseert. Ja. En hier in Zandvoort heeft de grootste partij, en dat is de oudere partij, het initiatief genomen. En die uh, doet ook elke vrijdag... Uh, volgens mij op de website... maar ik ben even kwijt. Ik geloof dat dat Politiek Café is. Een kort verslag. Ja, klopt. Dat uh, vertelde gisteren... Uh, een van de mensen van het OPZ... Ja. Uh, vertelde ja. mij dat. Dus dat klopt. We, we zitten nu in de informatiefase. Ja. Dat houdt in inventarisatie. Ja, inventarisatie. Vooral van de, van de standpunten. Wat, wat willen de verschillende partijen? En dan kijken van... Uh, nou, kun je ergens een grote gemene delen vinden? Uh, en... En daar dan verder gaan praten met die partijen. Okay. Maar zo'n proces uh, laat zich niet helemaal voorspellen. Mm -hmm. Het is vooral in eerste instantie gebaseerd op degelijke informatie verzamelen. Kijken waar zitten overeenstemmingen en waar niet. Dan uh, krijg je een soort trechtermodel waarin een aantal partijen afvallen. En dan wordt er met andere partijen verder gesproken. Ik heb het idee, daar, maar dat kan een verkeerd idee zijn... dat in eerste instantie zo'n uh, informateur programma's, partijprogramma's naast elkaar legt... En vervolgens gesprekken gaat voeren om die uh, grootste gemeenedeelers te vinden. Maar die zou je al uit de partijprogramma's kunnen vissen. Ja, en u en ik weten ook allebei dat het papier geduldig is. Maar het is ook handig om elkaar even in de poppetjes van de ogen te kijken. Ja. Dus de informateur doet dat ook. En dat vind ik ook verstandig van hem. Dat hij ook gesprekken aangaat en is doorvraagt. En is vraagt ook waar zit pijn en waar zit rek en ruimte. En hoe zie je dat? Want dat staat niet in die programma's. Ja, want wij zijn een land van compromissen. Dat is nou eenmaal zo. Op, is dat zo? Op regeringsniveau, zowel het gemeentelijk niveau... Uh, ja, het lijkt me wel uh, dat inderdaad als je gaat praten moet, uh, moet je toch uitvinden waar dan nog wat de rek zit en waar de mogelijkheden liggen. Ja, uh, voor een stuk wel. En uh, een van de vragen die denk ik ook wel in dat proces naar voren gaat komen is een vraag van... Uh, giet je een programma helemaal in beton? Dus van A tot Z zet je hem vast. Of ga je zeggen nee, dat is de koers en richting. En daar komt veel vrijheid in. Want het uitdagende van de komende vier jaar zal toch zijn de enorme uh, hoeveelheid veranderingen die op ons afkomt. Dus ik, ik, ik ga ook met nieuwsgierigheid dat proces tegemoet zien. Ik word op de achtergrond steeds bijgesproken. Dat is het voorrecht van de, van de burgemeester. Ik heb geen actieve rol daarin, maar ik word wel geïnformeerd... en dat vind ik ook uiterst plezierig. Nou, u heeft geen politieke rol nee. in het geheel. Nee, en dat Hoogtes is goed ook. Organisatorisch. Uh, faciliterend in die zin als de informateur of de, de partij die het voortouw neemt... Uh, stukken moet krijgen of uh, iemand moet meegaan schrijven, dat soort dingen... Dat wordt dan via de rivier grotendeels geregeld. Ja. En af en toe uh, kan ik daar ook iets aan doen. Maar dat een, is allemaal uiterst beperkt. Een dienend karakter in dit... Uh, Absoluut. Ja. Absoluut. Uh, waar dat niet het geval is, dienende karakter, uh, is uh, bij iets anders. Uh, van de week zag ik uh, in het uh, Halemsdagblad Dagblad uh, staan over uh, ronselen. Nou is uh, dat uh, in de aanloop van de uh, verkiezingen bij de gemeente Soest al een uh, keer uh, voorgekomen. En uh, hier was het uh, na de verkiezingen dat uh, u ineens aangifte deed van ronselen. Ja, het uh, ronselen vond plaats voor de verkiezingen. Ja. Want uh, ronselen van stemmen kan alleen maar voor, voor de, de verkiezingen. verkiezingen. Ja. Dat, dat is ja. inherent ja, aan dat, het systeem. Ja. Maar ik leg het maar even uit. uit. Maar de melding kwam later. Uh, en dan nog, uh, het is zodanig uh, van belang dat dat uh, proces goed uh, geborgd blijft. Ons democratisch stelsel kent een aantal checks en balances. Mm -hmm. Dat is heel goed. Dus daar waar je signalen hebt die serieus zijn, die duiden echt op ronselen, vind ik, dan heb je ook de verantwoordelijkheid om daarvan aangifte te doen en dat te laten onderzoeken. Is het zo serieus uh, ja. dat, het, uh, dat u dit uh, gedaan heeft? Ja. ja? Wat is aangifte doen in dit geval? Aangifte doen is dat ik uh, naar het politiebureau ga... en uh, datgene vertel wat ik heb gehoord en op basis daarvan zeg... Okay. en ook de politie vraag, inclusief het officier van justitie... om dat te gaan onderzoeken. Oké, okay. okay. uh, nou was er uh, uh, nog wat. Uh, in, dat, uh, in dat stukje van het Halems Dagblad... daar was ook dat uh, de lijsttrekker van OPZ, de heer Simons... Ik weet niet of dat uh, tijdens de installatie van, uh, van de Nieuwe Raad... of bij uh, het uh, verscheiden van de Oude Raad... daar het een en ander over gezegd werd. En dat u uh, daar enige woordenwisseling had met, uh, met meneer Simons. Want meneer Simons voelde zich op een, een of andere manier... niet zo lang bij uh, dit uh, verhaal wat u nu gedaan heeft. De aangifte van het ronselen. Weet, uh, wat je ziet is uh, bij de... Bij het afscheid nemen van de oude raad ja. heeft de oude raad de verantwoordelijkheid om de geloofsbrieven van de nieuwe raadsleden te onderzoeken en de rechtmatigheid van het kiesproces te toetsen. Ja. En die rechtmatigheidstoets beperkt zich, en dat vind ik een van de mooie dingen in de kieswet, dat is echt goed over nagedacht... Tot het moment dat u en ik over de drempel van een kiesbureau of een kieslokaal heen stappen. Ja. Vanaf dat moment gaat die toets plaatsvinden. Tot het moment dat de voorzitter van het Centraal Stembureau, en dat ben ik dan, zijn handtekening zet onder het laatste proces ja. Dat tijdvak wordt getoetst op de rechtmatigheid daarvoor. Wordt getoetst door de kieswet en dat is een strafrechtelijke bevoegdheid. Dus het ronselen van stemmen valt in dat voortraject. Ja. Dat moet je goed onderscheiden. En ieder bestuursorgaan, of je nou raad, college of burgemeester bent... heeft als eerste te toetsen, is het hun bevoegdheid, ja of nee? Nou, Het doen van aangifte en het ronselen dergelijke is niet hun bevoegdheid. Maar ik snap wel, omdat we natuurlijk nog in een gevoelige periode zitten... het is emotierijk geweest, winnaars en verliezers... Uh, dat dat heel ja, gevoelsmatig gekunsteld voelt... Maar het is gelukkig wel een harde juridische wettelijke knip die je ook moet borgen dat die er blijft. En dan kunnen mensen, ook raadsleden zijn net mensen, ja die voelen zich dan wel eens overvallen door de informatie. Maar ik vind, ja raad, jij bent verantwoordelijk voor dat proces. Je hebt gewoon recht op die informatie, daar heb je ook zo mee om te gaan. Nou dat kan eens doorschieten. En zo waren er een aantal raadsleden, uh, waaronder meneer Simons, waarvan ik vond dat zij in de oordelende zin al uh, iets zeiden. Terwijl dat helemaal niet bekend was. Het is niet bekend wat er op dit moment is gebeurd. Dat wordt onderzocht. En dat onderzoek heb je te respecteren. Ja. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde principe. Je bent niet schuldig totdat je schuldig bevonden wordt. Exact. Oké. Okay. Uh, waar heeft u dan voor getekend woensdagavond het procesverbaal? Voor het proces stemmen? Nou, ik heb getekend namens het raadsbesluit. Ja? <laughs> maar ze flauw hebben het. Ja. Nee, nee wat, wat de raad dan toetst is de rechtmatigheid van het proces eigenlijk op het stembureau. Op het stembureau, ja. En daarna. Want er zitten daarna nog een aantal verwikkelingen ja. achteraan. Ja. Die worden heel strak gereguleerd. En dat is ook hartstikke goed. Want dat stemmen, daar moeten we gewoon de zekerheid voor hebben dat we dat goed doen. Nou, en dan uh, is er altijd een kleine commissie. Dat zijn een aantal raadsleden. Die gaat dan apart zitten. Die kijkt nog eens alle stukken naar. En die uh, krijgt ook de opmerkingen mee die in die raad zijn gemaakt. En bij het hoofd, uh, bij de openbare zitting van het Centraal Stembureau waren ook een aantal mensen die hebben opmerkingen gemaakt. Nou, die, die legt dat nog eens langs een meetlat en toetst van oké, okay, dat en dat is gezegd. Nou, dat is interessant. Moet je dat in een evaluatie meenemen of zou dat de rechtmatigheid aantasten? Want er gebeuren natuurlijk altijd wel eens dingetjes die niet helemaal volgens de regels zijn, maar wel passen binnen de intentie van dat stelsel. En als dat zo is, tast dat niet de rechtmatigheid aan. Wat zou nou een mogelijke consequentie kunnen zijn als, ik zeg mogelijke consequentie, dus dat is de vraag waarom ik hem ook stel... Mm -hmm. um, als er vast komt te staan dat er geronzeld is. Of geen, dat er. Geen, geen. geen. Dus dan blijven dat wij gewoon is ook op de een... Avontal. Want de consequentie is dat degene die heeft geronzeld wordt strafrechtelijk over de, uh, aangepakt. Uh -huh. Nou en reken maar dat hij dan een tik krijgt. Want dat wil je gewoon niet. Want je wilt dat dat stemmen in zuiverheid gebeurt. En als ik een keer niet kan stemmen ben ik ook zo blij dat ik iemand een volmacht kan geven. En dat dat betrouwbaar is. En dat er niet mensen rondlopen die op een slinkse wijze stemmen ophalen. Want dat is een groot verschil. Ja, ja, daar, de, ik, ik de, dus nogmaals, voor die rechtmatigheid doet dat 0,0 af. Ja. Okay. Uh, dat is natuurlijk een, een flinte dunne scheidslijn. Dus niet aan ons om erover te oordelen. Leuk, dat doet justitie wel. Ja. Uh, waar die scheidslijn ligt. Want ja, als ik uh, iemand benader uh, en zeg: Zal ik voor jou stemmen? Dan is dat ronselen. Als iemand mij vraagt: Goh, ik kan niet, wil jij stemmen voor me? Dan is niet nee, dus het niet ronselen. Nee, het is gewoon uw buikgevoel. Hè? En dat is verwoord in juridische regels. Maar kom op, laten we ook elkaar niet uh, gek maken. Maar uh, jullie weten allemaal net zo goed als ik, wanneer je over de grens gaat. Dat voel je gewoon ja. aan. Als ik uh, op straat loop en ik ken iemand niet de dag van tevoren en ik tik hem op zijn schouders en zeg vriend, ga jij stemmen of nee? Zo, nee, Geef me dan die stem. Dan ga je gewoon over de grens zijn. Maar als ik iemand tegenkom uh, op straat en die ken ik goed en die, die zegt van joh, ik ben volgende week weg. Hoe moet ik dat nou regelen? Dan ga ik wel tegen hem zeggen kan je niet iemand volmacht geven. Ja. Je mag mij ook een volmacht ja. geven. Dat is ook wel eens gebeurd. Maar dan vraag ik ook altijd. Wat wil je dat ik stem? Ja. Want je wilt namelijk dat dat fundamentele recht intact blijft. Ja. Daar is dus helemaal niks duns aan. Ja. Ja, maar we kunnen het moeilijk maken voor mensen die de grens opzoeken. Ja. Nou, dat zoeken we dan wel uit in het strafrecht. Ja. Dat is een fijn feest. Maar ja, nu gaat u weg en uh, u zegt... Ja, ik, ik ben er niet. Ik kan helaas niet stemmen. Jammer. Dan zeg ik tegen u van... Uh, nou, laat je stem niet uh, verloren gaan. Gebruik dan de volmacht. Precies. Dat, dat mag. is niet ronselen. Nee. Alleen nee. het moment dat ik aanbied zeg... Zal ik het dan voor u doen? Nee. Dan, eh, dan, ja, het, ja, het gaat erom... Het cruciale is of je anderen kent... of dat je gericht met dat motief op pad gaat. Oké, okay, ja. Dat zijn cruciale ja. verschillen. Want dat voelt iedereen aan. Dat kan gewoon niet. Ja? Is dus nog dat is essentieel. Maar dat je de de mensen helpt... Dat is hartstikke goed. Okay. Dat is de essentie ja. van deze samenleving. Maar Wij goed. zijn er voor Het is gelukkig niet aan ons om daarover te oordelen. Nee. Dat mag justitie doen. Maar, <lacht> er is maar nog ik e mag er ook wel een mee. <lacht> ja, ja, ja, ja, ja, ja, prima. Maar ja, ja, ja. er is nog één ding wat ik nog, nog even nog, uh, kort aan wil stippen. Is dat er ook nog uh, mensen van het stembureau aanwezig waren. En daar was ook een stukje in het Hamersdagblad van, uh, van Dimitri Walbeek uh, over verschenen. Zandvoort wil af van uh, de bemanning van, uh, van een aantal mensen die bijvoorbeeld op kieslijsten of op lijsten staan. Want dat uh, las ik ook uh, ergens uh, in, in de krant terug van deze week. Voordat ik op die vraag antwoord geef... ga ik nog even terug naar het, naar het, uh, het gedeelte van het rondselen van stemmen. Mm -hmm. Nogmaals, dat heb ik ook in het openbaar debat gezegd... ik heb geen andere signalen gehad in de volfase mm -hmm. Van welke omvang dan ook. Ik heb alleen één signaal gehad op basis waarvan ik dacht, ik ga aangifte doen. Ja, dat is het enige wat ik weet. We moeten de zaak ook niet groter maken dan het is... ook niet kleiner maken dan het is. De volgende vraag is aan de orde. Tijdens zo'n uh, uh, kiesproces... Uh, ga je altijd kijken van wat loopt er goed en wat kan anders. En dat is een, een zich ontwikkelend proces. Je wilt steeds dat, ik noem dat eigen tijdsmaken. En hier is de traditie, net als in veel gemeenten, dat ook politiek getinte mensen op de stembureaus zitten en op de tellijsten zitten. Nou, je kunt denk ik op dit moment zeggen dat dat niet meer verstandig is. Je praat dan over de schijn van. Nou, wat we nu hebben afgesproken is... omdat er ook in, dit, in dat proces een paar dingen eigenlijk denk ik anders zouden kunnen... om dat proces nog zuiverder te krijgen... Dat we een evaluatie gaan maken en dat er een BMW besluit komt, want het college van BMW gaat erover. Waarin inderdaad die stap wordt gezet. Als portefeuillehouder bereid ik dat collegevoorstel voor. En daar zal inkomen te staan dat mensen die op kieslijsten... Dus die zich verkiesbaar stellen, of in de raad zitten, of anderszins politiek actief zijn. Die moet je niet op het stembureau zetten. Dat betekent ook als je dus een bestuursfunctie in een politieke partij bekleedt. Dan moet je ik, daar ik, ook ik niet. Ik wil zitten. nog eens doordenken over waar leggen we nu de knip. Ja, knip, ja. hè? Want dat, dat, dat is weer. Je wilt uh, niet iedereen uitsluiten, omdat hij ook actief in de samenleving ja, maar bezig is. Hè? Dat is de de meeste hebben me. toch ook een politieke ja. voorkeur? Ja, ja maar dat, dat is iets anders dan als je op een kieslijst verkiesbaar bent. Ja, ja, ja, ja, dat, is... ja, dat, dat is een harde knip voor ja. mij. En waar ja. de zachte knip is. Nou daar loop ik nog over te denken. Want uh, dat mensen zich dienstbaar opstellen voor politieke partijen en andere verenigingen. En besturen en zo. Dat is een groot goed. In brede zin. Dus daar wil je ook niet zeggen van ja dan mag je dat niet doen. Ja. Dus dat dilemma woedt nog in nee. mijn hoofd. Okay. Goed. Uh, ik dank u voor de komst. Het is nog net geen uh, Bananenrepubliek? Of is het <lacht> nog. Uh, dat is het natuurlijk. Nee, niet. nee, nee. Het is <lacht> totaal geen Bananenrepubliek. Nee. En het proces is ook gewoon goed gegaan. Want ik had de Raad ook niet geadviseerd. En dat heb ik ook gezegd. Ik adviseer u echt om die rechtmatigheid ook te onderstrepen en te benadrukken... als ik zelf niet het gevoel had dat dat niet kon. Want daar hecht ik zeer aan. Het moet absoluut een rechtvaardig, legitiem proces zijn. Want anders zitten we het fundamentele stelsel van onze democratie... echt te graven te draven. Ja, voordat Jaap gaat afsluiten, nog even één afrondende vraag dan... Uh al met al concluderend, afgezien even van het mogelijke ronselen. Yep. Zijn goed verlopen deze verkiezingen? Organisatoren, ja, uitroepteken. Nee, er zitten wel voor. En, en ook qua resultaat. Ik bedoel, resultaat uh, geen, uh, geen spookstemmen. Dat moet u de inwoners nee, nee, nee. vragen. Geen, geen spookstemmen en dat soort dingen. Nee, fenomenen nee, die ineens nee. opduiken. Nee, nee, nee. nee, nee. Het, het klopte luk... allemaal wel. Uh, uh, volgens mij was er maar één stembureau op uh, 6.000 tot 7.000 uh, stembiljetten, dat we één Stembiljetverschil hadden. Ja. Nou, dan, dan, dan moet, u, moet u zelf maar toetsen of u dat uh, zo Ik zo heb er zelf bent. gezeten dat, ja. kan, dat kan gebeuren. Ja, nou, Absolute. ik, ik vond het buitengewoon laag ja. als ik het vergelijk ja. met ja. alle andere gemeenten. Ja. Ja. Dus en, en dat zijn indicaties, hè? Ja. Uh, ook als je kijkt naar uh, het aantal blanco-stemmen, uh, het aantal volmachten zegt helemaal niks. Ja, daar kan iedereen mee op de loop gaan, maar nee, dat zegt gewoon niks. Nee, nee, nee. De, de, dus dat is dus allemaal suggestie en aannames. Nee, ik heb echt het gevoel van ondanks dat er een aantal leerpunten in zitten. Ja, daar steek ik mijn hand voor in het vuur. Goed, okay. en laten we dan dit hele gesprek dan toch positief afsluiten. De opkomst was hoger. We... Nee, de opkomst ja. was hoger ja. dan vier jaar terug. Dus dat, uh... Absoluut, dus hulde aan de inwoners. ja Goed. We gaan ik, muziek draaien. Ja, ik vond het een mooi verhaal. Michel Fugain, Belle Histoire. C'est un beau roman, c'est une belle histoire.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 met Humbel Histoire. Dat uh, bracht de tijd om half elf. En uh, we gaan praten met Els Bruins. En zij is van Ook Zandvoort. Zeg goed hè? Ja, oh. zeg je goed. Ja, goedemorgen. Uh, het gaat over de, de activiteiten van Ook Zandvoort. Ook Samen, in ook dit samen. geval. Ja, ja. <laughs> Specifiek. Ja. Waarom Ook Samen? Want dan, uh, is uh, het ook heeft even, uh, ja. even wat duidelijkheid in. Um, ook Samen is een, uh, een project voor senioren die geen indicatie hebben. Uh, de WMO is veranderd en die blijft hmm. veranderen. Uh, een paar jaar geleden is uh, door de verandering in de WMO... zijn er mensen buiten de boot gevallen met een dagopvang... Hmm. Um, want vereenzaming, uh, dat, dat was geen... Uh, um, dat telde niet meer mee, mm. dat is jammer. Uh, het zijn allemaal uh, zelfstandig wonende senioren... Mm. die dus misschien wel huishoudelijke hulp hebben... maar daar blijft het ook bij. Nou, en om die dan toch een, een, uh, een gezellige dag te bezorgen... maar ook hun sociale netwerk te vergroten... Uh, andere mensen leren kennen... Uh, zijn we de, uh, het ook samengestart. Dus het werkt ook eigenlijk preventief. Hè? Want als je thuis zit en je hebt niet zoveel mensen meer in je omgeving... hoe ouder je wordt, des te meer mensen vallen er weg... die belangrijk voor je waren... Uh, dan kan je erg vereenzamen wat lichamelijk en geestelijk uh, achteruitgang betekent. Als ik het even goed uh, beluister, is er dan op een gegeven moment ook... Een, uh, kan het bij senioren, ja, ik zeg ook uh, wel eens oneerbiedig ouderen wel eens voorkomen... dat ze dus uh, in een, op een eilandje zitten en eigenlijk de angst of de, ja, de bangheid uh, hebben... dat ze niet meer uh, met anderen durven om te gaan. Is ja, dat, uh, klopt. Uh, uh, dat, uh, dat patroon proberen dat, Ja, en dat proberen we te doorbreken. En ik moet zeggen dat dat ook uh, behoorlijk goed. Uh, lukt. Ja. Uh, er zijn uh, cliënten van mij die bellen elkaar. Die spreken met elkaar af. Als er iemand ziek is, bellen ze. Dus uh, de, de, het vangnet wordt al groter. Ja. Uh, ik krijg ook wel eens te horen van, nou, ik heb die en die een paar keer proberen te bellen, maar het lukt mij niet. Nou, ik geef dan een seintje naar bijvoorbeeld de oudere adviseurs. Of ik heb een, een, een uh, telefoonnummer van een familielid. Die kan ik even bellen van, goh, is er Soms zijn ze gewoon lekker een week weg. Alleen is dat niet doorgegeven. Uh -huh. Dus het, het vangnet wordt groter en dat is natuurlijk wel heel belangrijk naarmate je steeds ouder wordt. Een, een cirkel. Hey, dus We de hebben cirkel, een ja. De cirkel. Ja, dat is de telefooncirkel. Ja, nee, maar deze cirkel uh, uh, loopt ook aardig goed. Ja, dus dat die groter ja. wordt voor de, de, de individuele senioren. In ja, klopt, geval. klopt. Ja. Ik, ja, uh, ja, ja, ja, ja, nee, ik ben altijd. Ja. Ik ben nog wat vraag? Nee, ik, uh, ik ben Belbuschauffeur geweest in het verleden. Er is een moment geweest, nog niet zo lang geleden, dat er overwogen wordt om te stoppen met de Belbus. Ja. Uh, um, dat gaat dus niet door. Rin, nee, er is overwogen om zelfs een tweede bus in te schakelen. Ja, ja. Dat zag ik in verband met, uh, met de ov taxi en uh, de bezuinigingen. Dat is niet doorgegaan omdat de gemeente een goed contract heeft kunnen afsluiten met uh, de BIOS-groep. Ja, is, is het merkbaar dat de activiteiten van de OV-taxi wat minder worden? Dat de belbus dat, meer gebruikt wordt? Ja, de belbus gaat wel meer gebruikt worden. Wij hebben een vrijwilligster. die zelfs op de twee zondagen. Uh, dat wij ook, ook samen hebben. de eerste ja. en de derde zondag. rijdt er een vrijwilligster. Ja. Dus dat scheelt natuurlijk al. aardig wat OV-taxis. Ja, ja. ja, dus de We zondag, proberen, samen. Ja. zondag samen. Ja. ja, nou, het is. Uh, zondag samen was toen Zo van. Heet het. Mieke? Mieke Dolderman. Mieke ja, uh, ik heb. Ja, het is verwarrend, al dat samen. En dat, uh, maar ik heb dan het ook samen. En dat is het, nou ja. het dus de preventie. Ja, ja. Ja. Wat, wat, hoe ziet de concrete invulling er eigenlijk uit? Hè? Van, van, uh, van wat, wat, wat het plan uh, was. Maar hoe ziet die concrete invulling eruit? Wat, nou, wat, uh, als je de zondag, zondagen neemt, die lopen geweldig. Um, we starten om half elf. Nou, dan zijn er mensen die staan om tien over tien al voor de deur. Want die hebben er zo een zin in. We drinken Koffie gezamenlijk. Ik bied een aantal activiteiten aan. Spel, klaverjas, noem maar op. En altijd een creatief iets. Of bakken. Of... En de mensen kiezen daar zelf voor. Ja. Ze kunnen ook aangeven van volgende maand. Of zouden we niet een keer... Nou, ja heb je. Mits ik echt hele... Afdoende redenen hebt waardoor iets echt niet mogelijk is. Mijn principe kan alles. Ja, ja ik hoorde vaak achter me in de bussen, want ik reed ook op die zondag uh, vaak. Uh, oh, wat heerlijk hè, dat het er is. Hè. Ja. Lekker die zondagafleiding. afleiding. Ja. Zelfs in de zomer. Kin kinderen zijn, zijn weg, komen druk. niet. Ja, nou wat ja, met die kinderen zondag? zijn vaak allemaal, hè, in, in deze maatschappij zijn allemaal tweeverdieners. Uh, laten we eerlijk zijn, dan ben je ook blij dat je het weekend. Dan heb je, je huis en je boot. En om dan ook elk... Zo werkt het nou eenmaal... Ja. om elk weekend naar je ouders te gaan. Kinderen wonen niet altijd meer in Zandvoort... Nee. Zo werkt het helaas wel. Ik bedoel. Um... Ja, dat weet je. en dan, dan was de waardering van dat naar ja. uh, ja. Pluspunt heette toen. Ja, ja. het is nog steeds binnen Pluspunt natuurlijk. Alleen dit valt onder ook, ook Zandvoort. Ja, geheim, zelfs het stekkie deed het al. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. En de mensen krijgen ook een warme maaltijd. Dus er wordt, en dat is ja. heel belangrijk, ze eten met, met elkaar, met mm, z'n ja. allen. Ik, we dekken een hele lange tafel en iedereen kan kiezen Ik heb hem wel eens zien zitten. Staan. Ik heb hem wel eens zien staan. In, en, uh, in ook Zandvoort, hè? dus in het ja, gebouw zelf. Ja, ja, ja. en uh, uh, we zijn een paar maanden uh, eind vorig jaar begonnen in het hik. Een zondag. En ja, die is al bijna vol. Dat loopt als een trein. Uh, even voor de duidelijkheid, maar uh, de Zandvoort herberg nogal. Veel senioren van een wat hogere leeftijd. Um, uh, ja, het vergrijzingspercentage is in Zandvoort uh, wat hoger dan het landelijk gemiddelde. Dat klopt. Ja. Ja. En we hebben nu ook dan, we hadden ook een donderdag, een hele dag. Ja. Dat liep toch niet zo, omdat toch mensen hun hulp komt. Of er komt iemand voor de boodschappen. Of. Dus we hebben daar een ander concept van gemaakt. En nu hebben we dinsdagmiddag en donderdagmiddag. De dinsdagmiddag is creatief. We zijn nu bezig, geeft iemand een workshop, beertjes maken... Uh, over vier weken uh, wordt dat met piepschuimbollen wat maken of uh, mozaïeken. En daarnaast hebben we ook kaarten maken, uh, wat iemand maar wil, aan creatief. Ik zit, ik zit naar buiten te kijken, maar gaan er ook nog buitenactiviteiten misschien plaatsvinden? in We uh, hebben een toegang. hele mooie binnentuin en daar maken wij heel snel gebruik van ja. onder de parasol. Als mensen een stukje willen lopen, ik heb een gouden team van vrijwilligers... Dan gaan ze een stukje lopen. Verder buitenactiviteiten niet zozeer. Omdat je buitenactiviteiten moet je vaak of lopen, een eind, hè, of, of, of uh, een spel een staan. dat soort dingen? Ja, wij hebben geen rolstoelen. Nee, nee oké, okay, ik snap het. Weet je, dat, dat is ook haast... Onmogelijk om die te ja. doen. Wat we ook doen is zit dansen. Dus dat is een combinatie van bewegen. Um, koersballen ook nog steeds? Koersballen wordt nog steeds gedaan. Maar ja. dat is een, een clubje apart. Ja, okay. Maar uh, ontzettend goed om, om te doen. Ja, ja. Echt. En dat kan je ook zitten doen. We praten over ouderen. Doet ook nog wat voor jongeren. Vroeger was het een disco. In twee is, uh, is er nog steeds. Uh, de Kinderdisco is er nog steeds. Um, ik geloof in één uh, uh, leeftijdsgroep. Weet ik niet zeker. Ik ben er een tijdje tussenuit geweest. Ja. Dus ik ben niet van alles uh, meer echt is op nog de hoogte. Dus. Er is absoluut af activiteit. Ja. En we hebben uh, twee hele goede jongerenwerkers: Monique van der Meijen en Floortje. Ja. En Floortje is nieuw en heel enthousiast en die doet heel veel. Er wordt weer een tienerkamp georganiseerd in de herfstvakantie. En dat is het leuke, binnen ook samen hebben we de breiklub opgestart. En die breien voor het goede doel en dat is in dit geval voor Tienenkamp. tienerkamp. Ja, wij, wij maken daar elke keer reclame voor. De Breiklub in Ookzandvoort. op elke donderdag. Ja, klopt. En die, dat is reuze gezellig. En respons? Uh, heeft u behoorlijk mensen voor? Ik heb, uh, uh, we zijn gestart met 20 mensen. En we hebben elke week nu gemiddeld. 14 tot 16 mensen die breien. En ook thuis nog eens hard aan het werk zijn. En ja, als er jongeren luisteraar zijn. en die denken van. Eigenlijk zou ik dat toch wel willen leren. Ik kan wel recht breien. Maar harte welkom. Want er zijn echt ouderen die het heel graag willen, uh, willen leren aan iemand. Ja, en de... ja. Oké. Okay. Nou, het is uh, goed te horen dat het uh, ook springlevend is. Groeiende. Absoluut. Meer dan activiteiten. Ik wil is... nog heel even zeggen dat dinsdagmiddag, donderdagmiddag, kunnen mensen binnenlopen, hoeven zich niet voor op te geven. Dat is van 2 tot 4 half 5. En als ze mee willen eten, dan krijgen ze daar een speciale prijs voor. Dat is 8,50 inclusief de activiteitenmiddag. En alleen de activiteitenmiddag is 3,50 okay. inclusief koffie. Bedankt voor uw komst en heel uitleg. graag gedaan. Uh, wij gaan dat periodiek wat meer doen om ook uh, in de schijnwerpers te zetten. Ja. Dus we zullen u of collega's nog wel vaker hier zien. Nou, hartstikke leuk. Okay. Bedankt Blijf voor uw komst. Mee. Goed. Adele, someone like you. Adele, someone like you. Maar de tijd noopt ons eventjes. En er staat nog een leuke single. Nog klaar voor de elf. Dus die willen we ook nog eventjes laten horen. Maar we hebben uit. Hier tegenover ons zitten. Noortje Oudiemuller. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Voor het museumpodium. Ja. Klopt hè? Ja. We hebben vanmiddag weer een museumpodium. Het is de laatste zaterdag van de maand. En we hebben vanmiddag een lezing. En die wordt gedaan door Volkert Bloemen. En hij heeft het over Zandvoort Noord. Het ontstaan. En nieuwe ontwikkelingen. En hoe de wijk gebouwd is. En de vernieuwingen die er aankomen. De vernieuwingen? Ja, vernieuwing van de wijk 2000-2013. Heeft Volkert hier al over gepubliceerd? Want hij, hij maakt boekjes. Over ja, dat. Of is dit een, een verhaal dat... meer? Dat of... weet ik niet. Hij, ik dacht wel dat hij daar. Want hij heeft toen over Paal 69. Dat ja, is zijn. Onder andere boekje. Ja. Maar dat, dat weet ik niet exact zeker. Maar een feit is dat hij er een heleboel van af weet. Dat is een ding met zeker is. Mm -hmm. En dan hebben wij in uh, volgende maand, is het april, dan hebben we, zeg maar, dan valt het precies het podium met Koningin de Dag dan is het overal zo druk. Dus we hebben het podium gezet naar de woensdagavond op 30 april. En dan hebben we een voorstelling van Fred Rosenberg... die, zeg maar, uh, Anne Frank... zijn stuk heet Lotte, een persoonlijke vertaling van... Het verhaal van Anne Frank. En wij vonden dat wel mooi in aanloop tot 4 mei. Dus dan is op woensdagavond... van half acht tot negen is het museumpodium. Dus dat hebben wij aangepast. We hebben in mei, 31 mei... komt Adam Spoor. Nou, die hebben we al een paar keer gehad. Dus dat is onze ja, huis zeg maar, ja. En dan in juni... Krijgen wij iets heel bijzonders? Dat is Anand Swami met een lezing over compassie. Nou, kun je de naam nog een keer? Anand Swami. En ik denk juist die diversiteit die we bij het podium hebben, dat maakt het uh, zo leuk. Compassie, als ik het snel vertaal, bij medeleven, mededogen. mededogen. Het is, het is, ik, ken, ik ken het verhaal van uh, Anand een klein beetje. Oh. Het is, ja, het heeft uh, te maken met zoiets van, uh, behandel uh, de mens zoals hij zelf behandeld oh. wil worden. Ja. Want dat is eigenlijk wat hij uh, ja. zegt. Ja. Ja. Ja. En dan wil ik toch nog ook even reclame ja. maken. Want ik zit er nu toch voor onze museumwinkel. Hilly heeft een uh, snelle start gemaakt. Heeft keihard gewerkt. We hebben een hele mooie museumwinkel. Waar je echt ook voor leuke cadeautjes. Kleine prijsjes. Grote prijsjes. En het ziet er allemaal fantastisch uit. En als mensen informatie willen hebben over het museum. Via Facebook. En er is nu een website in de lucht. www.tentoonstellingeninzandvoort.nl mm -hmm. En natuurlijk de website van het Zandvoortsmuseum zelf. We kunnen ik? jammer genoeg, dat is uh, www.sandvoortsmuseum.nl. Okay. Wij kunnen jammer genoeg niet meer publiceren in de krant, want we deden altijd uh, de flyers publiceren in de krant. Het is allemaal erg duur. Ja. We zijn echt op rantsoen gezet en wij proberen dus met de social media dus zo ver mogelijk uh, te komen. Ja. Je komt er zelf al op in dit ja. gesprek. Mijn vraag zou ook geweest zijn. Nou, Hilly heeft de boel opnieuw opgestart. Ja. Er wordt juichend gereageerd. Bijna ja. door de pers. En, en mensen ja, het is commerciële. Uh, ja, wat merken jullie ervan? Zijn jullie programma's omgegooid? Of ga, ga jij nog gewoon je gang met programmering van het podium? En Ik ga gewoon nog mijn gang met programmering van het podium. Maar het, het is extra druk. We worden toch wel extra ook ingezet. Want de winkel begint een beetje te lopen. Dus het is nu niet meer zo dat je met z'n tweeën zit. Je moet gewoon dus echt je Functie als supposed gaan ja. uh, handhaven. Dus of niet met een pet op ergens. Uh, <laughs> nou, ik heb zo, zelf er, Vroeger liep je ook van er was natuurlijk niet zoveel. Ja, kijk, een nieuwe beheerder, nieuwe visie, oude beheerder, andere visie. Ja. En uh, met de andere, met Sabine Huls, ja, dat kon ik ook mee lezen en schrijven. Dat vond ik zelf ook uh, ja. een fantastisch mens. Maar ja, dat uh, is nu anders geworden. En ik moet zeggen, het is commerciëler. Maar ik denk wel dat het een redding voor het museum gaat ja, In de zin van dat... Dat we ook wat geld opleveren. Hilly heeft hele slimme constructies bedacht met ondernemers. Waar ook het museum een klein beetje aan verdient. de ja, museumwinkel is, een is er één voorbeeld van. Wat, ja, museumwinkel. Maar ook zeg maar, de snelle wisseling van de exposities. Dat verhoogt ook de verkoop van de kunst van de mensen die exposeren. Ja, hoe lang uh, is nu een gemiddelde expositie? Zes weken. Ja. Ja, en anders uh, was het twee tot drie maanden. Ja. Nou, al een paar keer is uh, het begrip uh, museumwinkel uh, gevallen. Wat kan ik daar kopen? Uh, wij hebben uh, staan... Uh, het souvenirshop heeft spulletjes geleverd. Dus veel schelpjes en kleine dingetjes, dus flesjes met schelpjes. Uh, schelpjes als sleutelhanger. Nou, eigenlijk ja. van alles. Een ja, ja. beetje souvenirachtig. Dan staat er hele leuke kunst. Schaaltjes, gebakken schaaltjes ja. met moderne, wulpse vrouwtjes erop. Heel schattig om te zien. Er staat uh, duurdere... Uh, glaswerk staat er. Er staan hele mooie... glaswerk... Uh, kippen. Dat, ja. dat is een, een, een... in felgeel en felrood... Die zijn natuurlijk wel wat duurder. Er staat een mooie tulpen schaal. Dus een hele grote schaal met allemaal tulpen erop. Maar dat is natuurlijk wel weer wat duurder. Maar dat is echt, zeg maar, dat heeft Hilly op een slimme manier met ondernemers. en kunstenaars voor elkaar Ik voor wou zeggen, is er nog een link met de Zandvoort kunstenaars? Ja, een heleboel. Van heleboel. producten die in de, de winkel staan? Van producten ook. Zijn er zijn heel veel. We verkopen nu ook zeg maar uh, thee koffie uit de thee en koffie, koffie hier in Zandvoort. Ja, ja. We verkopen snoepjes, chocolaatjes mm. ook uit Zandvoort. Maar dat zijn allemaal met een hele hoop diversiteit. Zeg maar. ja, we, hadden, we hadden vroeger knoisies. Die zijn er ook, ja, zijn er ook. Nog. Maar we hebben nu ook het water- en vuurwinkeltje. En daar worden de knoisies ook echt aangeboden Als mensen door het museum lopen lopen ze het water- en vuurwinkeltje binnen en dan ze. Dat zat vroeger knootsie, op de nee. hoek van de stationsstraat. Heel, heel vroeger. Ja. Ik heb ook ja. nog wel wat ideeën over misschien een stukje invulling voor het Zandwoese Museum, maar dat ga ik hier niet uh, ja. vertellen. Dus en dan ga jij je niet? aanbieden als vrijwilliger. Nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee. Dat Speel je muziek? Ik heb iets met muziek. Oh, nee, nee. Dus dan kunnen wij met... vast heel goed praten. Dat lijkt mij een heel goed plan, maar dat gaan we de luisteraar in ieder geval niet mee, mee vermoeien. Eerst nog even voor vanmiddag, want Volger Bloemen geeft dan een uh, lezing over die wijk. Ja. Uh, waar, uh, ja, volgens. Ik hoorde van Don dat hij zich heel erg uh, daarmee bezighoudt met, uh, met de invulling. Ehm uh. Heeft, doet hij dit vaker? Want dit is hij dan heeft specifiek dit keer, onderwerp? Hij heeft de vorige keer heeft hij uh, het boekje, Paal 69, uh -huh. heeft hij over het strand uh, gesproken. Ja. En dat was jammer, want toen vond er ook nog een uh, evenement buiten plaats. Maar hij heeft dat zo vakkundig uh, opgelost. En ja. Volkert is ook iemand waar je graag naar luistert: en een goede stem. En ook, ja, hij heeft natuurlijk enorm veel kennis: hij is ja. een verhaal vertellen ja. Absoluut. Hij heeft echt ja. een hele. Gewoon prettig om naar te luisteren. Ook. Ja. En het vindt nu plaats boven in de inloopkast. We mm. hebben een hele grote inloop. We noemen het een kast, maar het is een kamer. Hmm. En omdat daar een invalide lift is, kunnen mensen met de invalide lift naar boven als ze geen trappen kunnen. Lopen. Duidelijk. Dus daar vindt het vanmiddag plaats. Dus van drie tot vier? En we beginnen om kwart voor drie, dus oh. dat is de inloop. Ja. En dan van drie tot vier, 2,25 voor de volwassenen. Kinderen gratis, museumjaarkaart gratis. Komt die alleen vertellen of komen er ook nog illustraties? Hij had vorige keer allemaal illustraties erbij, dus dat uh, denk ik wel. I, uh... Eigenlijk kan ook beelden vertonen. Ja. Eh, filmpjes of plaatjes. Ja, eh, het is nee. het is, ik vind het wel opvallend. Want uh, Nieuw-Noord is eigenlijk het laatste hele grote project... We hebben nog wel wat grotere gehad. Maar wat Zandvoort toen gerealiseerd ja, heeft. Ja, nou, maar ik denk dat een hele hoop mensen er heel weinig van weten. Ja, ja, wij weten het uit onze jeugd dat daar de modderkommen lagen. en weet ik wat ja. Daar speelde we in. Duim. Nou, dat is gewoon daar leuk. Dat was een nertse farm. Ja. Uh, nou ja, van alles ja. was daar. Ja. Het was een heel stuk Zandvoort wat heel, heel beroemd was ja. eigenlijk. Nou, ik ben zelf heel nieuwsgierig. Want ik woon pas uh, 13 jaar in uh, Zandvoort. Dus ik ken de historie niet zo. Dus ik ben heel nieuwsgierig. De Hondsbelt was er ook. Oh. <laughs> dus niet zo de moeite. Maar Jaap als raceliefhebber weet dat hij daar door naar binnen. gaat. Ja, ja, ja. Er zijn heel veel verhalen over te vertellen in ieder geval. Ja. Uh, ik dank je voor je komst uh, ja. naar, uh, naar Hotel het. Hoogland. Ja. En uh, graag tot een andere keer. Tot volgende maand. Was ja, oké. Okay. Ja. Uh, we gaan afsluiten. Dit uh, vrolijke uur van uh, Goedemorgen Zandwoord. En dat uh, doen we met een uh, bijzonder nummer. Namelijk van George Harrison. My Sweet Lord. Come on.